Met het de Tweede Kamer wil het aan het omroep terugdringen. De Kamer sprak met algemene stemmen dat niet meer dan drie werknemers meer mogen verdienen dan de bokkenende norm. Zoals verwacht sprak de Kamer zich verder uit voor een speciaal jeugdlichtmaatschap voor de omroepen. De Kamer die wil verder dat Radio 2 meer plaats inruimt voor Nederlandstalige muziek. Moties van de oppositie om de bezuinigingen op de omroep te beperken haalden het niet. Ook de bezuinigingen op cultuur worden niet ingrijpend veranderd. Terwijl we de Kamermeerderheid enkele gezelschappen in de regio tegemoetkomen. Het is niet duidelijk of staatssecretaris Zelstra die wens honoreert. Op het Botlekgebied bij Rotterdam er is brand uitgebroken bij het bedrijf Allugemie. Boven het terrein hangen gele rookwolken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand voedt in een ringleiding waar rookgassen uit een verbrandingsoven op uitkomen. Allugemie zegt dat de brand inmiddels afneemt. Er kan nog wel een zwavellucht worden geroken, maar die is ongevaarlijk, zegt het bedrijf. In Libanon heerst een gespannen sfeer, nu de eerste arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd door het internationale Hariri-tribunaal. Het tribunaal onderzoekt de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. Daarvoor zouden leden van de terreurbeweging Hezbollah verantwoordelijk zijn geweest. Hezbollah-leiders in Libanon hebben gedreigd met vergeldingsacties als leden van de beweging worden opgepakt. Het tribunaal dat is gevestigd in Leidsendam, wil dat er vier verdachten in Libanon worden aangehouden. Bij de fatale aanslag op premier Hariri in Beirut kwamen in 2005 drie mensen om het leven. Het onderzoek naar de terreurdaad heeft jaren in beslag genomen. Het weer wisselend zonnig en bewolkt. En plaatselijk een plaatselijke enkel buitje bij maximaal tussen de 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Fielers in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, bij Bussum 2, bij Eembrugge ook 2 kilometer. Op de A4 naar Den Haag staat tussen Roelofaansveen en Zoeterwoude 6 kilometer. Korte file op de A9 richting Al Alkmaar bij Akersloot 2 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Geuzenweld en Klopend 3 en tussen Sloten en Afritraai 2 kilometer. A13 richting Rotterdam voor de afwitberg Roodreis, 3 kilometer. A15 richting Europort, daar staat bij Spijkenissen, 2 kilometer. A20 naar Gouden ook 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. Op de A27 Utrecht naar Breda, tussen Knoppert-Everdingen-Lexmond 2, A28 Utrecht in de richting Amersfoort, bij de afrit 3 en bij Leusden 2 kilometer en richting Utrecht bij Amersfoort 2. Op de N15 vanuit de Maasvlakte richting Rotterdam, tussen Afrit-Briele en Spijkenissen, daar staat een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeers. Bent u al BN'er? Nee?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 de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Deze adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zon.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 106.9 FM C.F.M Als het lijkt al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 In East and West, so you better look your best, man. Now lightning strikes at eight, so you better not be late for this rubber-doggin', rockin', and jamin', fun, fun, loving, day. night, we come together. Ik na.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 Voor je stond. Wat zou je doen? Als ik viel voor je op de grond. Wat zou je doen? Als ik daar